Het mediaoffensief van president Obama bereikt maandag een climax. Hij geeft dan aan de zes grote Amerikaanse televisiestations een interview over een militaire actie in Syrië. De interviews worden smiddags opgenomen en 's avonds uitgezonden. Obama vraagt het congres om toestemming voor een actie. De buitenlandcommissie van de Senaat heeft al ingestemd op voorwaarden dat er geen grondaanval komt en de actie maximaal 90 dagen duurt.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 Acteur Rutger Hauer is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg deze hoge koninklijke onderscheiding thuis in zwaag uit handen van de commissaris van de koningin in Friesland, Jorrit De 69-jarige Hauer speelde sinds 1969 in meer dan 125 films... zoals Soldaat van Oranje, Turks Fruit, Blade Runner en Batman Begins. De Italiaanse documentaire Sacro Gra heeft op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het dagelijks leven langs de rondweg van Rome. Het is voor het eerst in het 70 jaar bestaan van het festival dat documentaires konden meedingen naar de hoofdprijs. En dan het weer. Vannacht gaat het regenen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag in het noorden en oosten regen. In het westen droger en daar ook af en toe zon. Maxima morgen 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Max van Bezel. Als Istanbul het woord zal een nieuwe vrede de hele regio meevoeren, dat zei de Turkse minister van sportzaken over de pogingen de Olympische Spelen van 2020 naar de oever van de Bosporus te halen. Ik heb slecht nieuws voor de Syriërs, Egyptenaren, Israëliërs, Palestijnen en Cyprioten. Het is Tokio geworden. Ik vrees dat de droom van vrede in de hele regio nog even moet worden uitgesteld. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Met tennis, want Marcella Mesker doet verslag van de halve finale mannen in de US Open. De flirt op het strand met Alexander Pechtold, als die heeft plaatsgevonden... is in elk geval op niets uitgelopen. Dus op welke oppositiepartij moeten Rutte en Samson nu gokken? Een debat. Hij schijnt een botrik te zijn... maar hij is wel de nieuwe premier van Australië. We portreteren Tony Abbott. Verlangen naar Mekka heet de tentoonstelling die maandag opent... in het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Het geeft een beeld van wat er gebeurt tijdens de bedevaart, de Hajj. En morgen krijgen Acta en de Munnik de radio 2 mijlpaal... omdat ze twintig jaar bij elkaar zijn... Er is ook een optreden in de Sigodom in Amsterdam dat live op Radio 2 wordt uitgezonden. Reden voor ons om Thomas Acta en Paul de Munnik de muziek vanavond te laten uitkiezen. Wie zijn hun inspiratiebronnen? U hoort het allemaal straks, maar eerst het nieuws. Zaterdag, 7 september. Als the de of announcing dat de Games van de 32e Olympiad in 2020 awarded to the city of. Tokio. Yeah! Zo werd een half uur geleden bekendgemaakt dat de Japanse hoofdstad de Olympische Spelen van 2020 in de wacht heeft gesleept. Kjeld Duits in Tokio, we hoorden je al eerder op de zender vandaag. Het is feest daar. Het is feest in Tokio. Men is enorm blij met deze keuze en het geeft weer hoop aan het land. Want dat is wel nodig, hè, naar de kernramp. Ja, niet enkel de kernramp. Als je teruggaat, 20 jaar, in 1990... ...barste de economische zeepbel. En Japan heeft eigenlijk voor bijna een kwart eeuw nu een economische malaise gehad. In 1995 was er de enorme zware aardbeving in Kobe... ...waar meer dan 6000 mensen bij omkwamen en dat een hele stad vernietigde. Daarna, in hetzelfde jaar, was er de gifgassenaanvallen. Aan het eind van de jaren '90 gingen er een heleboel grote Japanse banken over de kop... Eh, het ontwaken van eh, China die uiteindelijk Japan voorbijstreeft als de tweede economische macht ter wereld. En daarna natuurlijk de ramp in 2011 en de vreselijke problemen met eh, de kerncentrales in Fukushima. Eh, een heleboel Japanners hebben in die periode hun hoop en hun zelfvertrouwen verloren. En dit gaat zeker dat zelfvertrouwen weer teruggeven. Heel interessant was een e-mail van een jonge Japanse vrouw aan de, open, eh, aan de publieke eh, zender NHK, die gisteren binnenkwam. En die schreef van, ik ben geboren nadat die zeepbel barstte en ik ken eigenlijk helemaal geen Japan... Eh, dat een hoop voor de toekomst heeft. Dus ik wil echt dat die spelen naar Japan komen, naar Tokio komen... zodat ik ook een keer een energiek Japan kan ervaren. China, nou, hoop, ja. China heeft dat prachtige stadion gebouwd een paar jaar geleden. Wat heeft Japan voor plannen? Japan heeft een stadium, een ontwerp voor een stadium ontworpen... Eh, ontworpen door een Iraakse Britse architecte... En dat ziet er enorm mooi en futuristisch uit. Heel dynamisch, heel gedurfd. Het ziet eruit als een ruimteschip. Sommige mensen zeggen het ziet eruit als een uh, fietshelm. En op de achtergrond zie je dan de enorme grote wolkenkrabbers van Tokio. En het geeft een heel futuristisch beeld. Ik heb nog een heleboel vragen, maar je hebt ze eigenlijk allemaal in één keer beantwoord. Dankjewel, ik dat. <laughs> President Obama boekte een kleine overwinning in zijn zoektocht naar medestanders voor een strafexpeditie tegen Syrië. En of dat nou kwam door de toespraak in het Frans van Monsieur Kerry. Nous ne parlons pas de guerre. Il ne s'agit pas de de Afghanistan, ou même pas de Libye ou Kosovo. Jean Kerry was dat. Maar het komt ook wel omdat de EU-ministers van buitenlandse zaken denken dat nu alles erop wijst dat het Syrische regime wel, degelijk achter de gifgasaanval bij Damaskus zat. Information from a wide variety of sources seems to indicate strong evidence that the Syrian regime is responsible for this attack as it is the only one that possesses chemical weapons agents and the means of their delivery in a sufficient quantity. Mevrouw Ashton was dat. Dus moet er krachtig worden ingegrepen. A clear and strong response is crucial to make clear. Een wisseling van de wacht in Australië. Bij de parlementsverkiezingen Down Under versloegen de conservatieven van Tony Abbott... de Labour-partij met een ruime marge. Het grappige is dat verliezend premier Kevin Rudd... een staande ovatie kreeg. Seven, seven, seven, seven, seven, seven. Jeez, I thought we'd lost. <laughs> Maar uiteindelijk werd de zaal stil en kon Rudd toegeven dat hij zijn tegenstander had gebeld om hem te feliciteren met zijn overwinning. Een korte tijd ago I ik Tony Abbott om to concede defeat te these in deze yeah! yeah! yeah! yeah! En de winnaar, nou, die genoot met volle teugen. Ik declare dat Australië onder nieuwe management and that Australia is en dat Australië more open voor business. Praten zo over door met Robert Portier in Australië. Oud-basketbalster Dennis Rodman is weer op bezoek geweest bij zijn vriend Kim Jong Un, de leider van Noord-Korea. Hoe Rodman bevriend kan zijn met iemand die door de rest van de wereld als dictator wordt gezien? Nou, simpel. We zien het allemaal verkeerd. Kim is een jonge, aardige kerel die het goed voor heeft met de wereld. It's amazing that you know, it's just, he's a very young individual. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Bij de US Open in New York spelen ze nu de halve finale mannen. Marcella Mesker, hoe staat het ervoor? Ja, het is de tweede halve finale. Djokovic won eh, vlak hiervoor de halve finale van Stanislas Favrinka. Djokovic de nummer 1, dus al in de finale. En hij moet eh, wachten wie er uit deze tweede halve finale komt. Wordt dat eh, de nummer 2 van de wereld, Rafael Nadal? Of wordt dat de nummer 9? Richard Gasquet? Die voor het eerst in de halve finale van de US Open staat. Het is een beetje een wedstrijd tussen David en Goliath. Want Nadal staat maar liefst 10 tegen 0 voor in onderlinge ontmoetingen. Deze twee. Die 27-jarigen kennen elkaar goed, zijn goede vrienden, kennen elkaar uit de jeugd, speelden hun allereerste wedstrijd uit hun prille ja, carrière toen ze nog maar. 13 jaar jong waren. Toen won Gasquet. Maar ja, het is anders gelopen die carrière. Nadal is de grote ster geworden. Gasquet, altijd veel talent gehad. Maar een beetje blijven hangen. Laatste jaar speelt hij goed. Staat hij in de top 10. Hij heeft uh, dit toernooi ook uh, heel sterk gespeeld. Met twee belangrijke 5-zet wedstrijden. Hij won van de nummer 4 David Ferrer. En van de nummer 10 Milos Raonic. We hopen op een mooie wedstrijd, maar Nadal toch wel huizenhoog favoriet. Dat liet hij al zien in de openingsgame van de wedstrijd. Brak Gaske meteen, lijkt nu met een break en het is 2-1 in de eerste set. Dus ik moet inzetten op uh, Nadal, Marcella? Ja, veel geld zou ik zeggen. Oké, Boris. is straks terug, hoop ik, Marcella Mesker. Morgen krijgen Thomas Acta en Paul de Munnik de Radio 2-mijlpaal... omdat ze 20 jaar bij elkaar zijn... Tussen 3 en 6 geven ze een concert in het Sego in Amsterdam... dat live op Radio 2 wordt uitgezonden. En op 13 september komt ook hun nieuwe dubbel-cd uit. Nou, reden om hun vandaag te vragen de platen voor ons uit te kiezen... met de vraag welke muziek heeft hun die afgelopen 20 jaar het meest geïnspireerd. Welkom, Thomas. Hallo, dag. Welkom, Paul. Hallo, hi. Hé, hey, jullie zijn 20 jaar bij elkaar. Paulus is in een andere tijdzone. Hoe hou je dat uit, eigenlijk? Nou, ik mag hopen dat we de prijs niet krijgen omdat we 20 jaar bij elkaar zijn. Maar dat we wel. 20 jaar lang muziek gemaakt hebben. Oh ja, dat ook. En hoe, hm? hou je, hoe hou je dat uit, 20 jaar lang muziek met elkaar maken? Nou ja, in ieder geval hou je het lang met elkaar uit als je 20 jaar muziek maakt... in plaats van alleen maar met elkaar bent, denk ik. Want dat is me niet gelukt. Maar 20 jaar muziek maken met Paul is me wel gelukt. Dat leidt genoeg af? Ja. Als je wat te doen hebt, dan is het uh, altijd prettig. Paul, wat is volgens jou het geheim van jullie samenwerking? Nou, dat, dat we, dat het geheim is dat we allebei uh, onze eigen stempel drukken... en dat dat gezamenlijk een heel mooi uh, plaatje oplevert. En hoe zou je dat definiëren? Welk stempel druk jij? De wat, wat uh, zachtere, misschien de, um, romantischere... en Thomas, de wat scherpere, maar ook wel melancholieke. Thomas, hoe zie jij dat? Nou, ik zie dat Paul er net mee wegkwam. Dat hij met een goed is. rennen die zijn verhaal een beetje, maar anders... Uh, liep hij zichzelf hopeloos vast in het moeras. Hey, en hebben jullie ooit ruzie of akkefietjes met elkaar? Nooit, meneer. Dank u wel. Als ik, maar op, tijd, als ik maar op tijd rem, dan komt het allemaal goed. Is dat het probleem? Als je, uh, je weg bent, dan is er niks aan de hand. We hebben jullie gevraagd uh, samen de muziek uit te kiezen. En, uh, Thomas noemde onder meer Suspicious Mind van Elvis Presley. Waarom Elvis, Thomas? Elvis is voor mij de eerste kennismaking met muziek. Wanneer was dat? Toen hij doodging, want... Uh... Daar, uh, daar mag ik niet over opscheppen. Je hebt veel mensen die zeggen, ja, maar ik kende hem al toen en toen. Ik niet. Ik was elf. Elvis was dus dood en mijn moeder zat in tranen naast me op de bank. Dus ik vroeg aan mijn vader, wie is dat? En mijn vader begon uit te leggen wie Elvis was. En toen hield hij op, toen zei hij, ik koop morgen wel een plaat voor je. En dat was Suspicious Mind? Nee, dat was Aport with the Music. Dus toen werd ik fan. Die werd gekocht voor 7.95 bij de Miro. En toen kwam ooit, ik geloof 475, de Las Vegas en Hawaii concerten. En daar zit een live versie in van Suspicious Minds. En Elvis weet toch geen ophouden. Die versie duurt zeven minuten. Die hoef je misschien niet helemaal te draaien. Maar vanaf vijf minuten begint het echt heel leuk te worden. Omdat de bassist steeds andere manieren zoekt om hetzelfde verhaal te vertellen. En Elvis dat zo geestig vindt. Dat hij er nog maar een rondje tegenaan gooit en nog maar een rondje. Tot de bassist zegt, nou heb ik geen zin meer. En dat is, dat is eigenlijk wat muziek moet zijn, vind ik. Als twee mensen op het podium zo'n lol hebben... terwijl jij toch al naar de band staat te luisteren... waar je fan van bent en kaartjes voor gekocht hebt, dan klopt het. Ik praat zo door met Thomas Acta en Paul de Munning maar eerst Elvis. We're are mine Alves in Las Vegas, met de bassist die steeds meer moeite moet doen hem bij te houden. U hoorde de keus van Acta en de Munich en straks horen we nog meer van hun lievelingsmuziek. Australië koos vandaag een nieuw parlement en heeft ook een nieuwe premier. Tony, Tony, Tony, riepen ze op de uitslagenavond in Sydney, want hij heet Tony Abbott van de Liberale Partij. Ik praat erover met correspondent Robert Portier. Goedenavond. Goedenavond. Robert, eerst even iets anders. Gisteren spraken we ook al met je, maar dan over de kandidatuur van Julian Sanchez voor het uh, Australische parlement. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, niet veel. Het is hem niet gelukt om uh, senator te worden. De uh, stemmen zijn nog niet allemaal geteld, iets meer dan 60% op dit moment. Maar het beeld is heel duidelijk hoor. Hij haalt uh, ongeveer 1% van de stemmen. Dat is absoluut niet voldoende om op eigen kracht een zetel te bemachtigen. En uh, ook met hulp van de preferences, dat is een systeem waarbij partijen elkaar steunen, lukt het uh, niet om voldoende stemmen bij elkaar te krijgen. Dus uh, in Victoria, de staat waar hij meedeed, daar gaan de zetels gewoon naar de liberalen, naar Leven, maar toevallig ook naar de autorijderspartij. Ja. Oh, die bestaat ook nog. Met, uh, ja, met... met welke marge uh, uh, lijkt Tony Abbott te gaan winnen? Uh, met een hele ruime marge. Uh, hij heeft op dit moment 81 zetels al gewonnen. Je hebt er 76 nodig om, uh, om te kunnen regeren. Uh, de verwachting is dat hij uiteindelijk uitgekomen op 89 zetels. Dus meer dan voldoende om, uh, om een duidelijke uh, ja, conservatieve regering te vormen. Wat voor iemand is die? Ja, dat is, dat, is, dat is lastig. Het is namelijk een vat vol tegenstrijdigheden. Hij, uh, hij is ooit opgeleid tot priester. Of nee, hij werd opgeleid tot priester. Maar hij maakte die opleiding niet af. Uh, dat leverde hem uiteindelijk de, in de politiek de bijnaam op de Mad Monk, de gekke monnik. Maar het heeft uh, ongetwijfeld invloed gehad op zijn standpunten. Uh, waar het gaat om abortus of homohuwelijk bijvoorbeeld. Uh, hij is uh, een mannenman. Uh, iemand die, die heel veel sport. Uh, we weten dat hij dagelijks uh, nou, voor dag en dauw eigenlijk op, uh, op de fiets zit. Hij uh, werd tot voor kort regelmatig gefotografeerd in een uh, minuscuul rood zwembroekje. Hij is namelijk lid van de uh, reddingsbrigade hier. Uh, en uh, het is ook iemand die uh, elk jaar een week doorbrengt bij uh, uh, aboriginals. Hij doet het eigenlijk al sinds de dagen dat hij minister was. Hij is dus ook echt begaan met, de, met hun zaken. En om die reden uh, is het ook dat aboriginal leiders bijvoorbeeld hebben geadviseerd om op Abbott te stemmen. Uh, dat niet, uh -huh. al, niet altijd een natuurlijke keuze is. En daar zaten ook uh, bijvoorbeeld de voorzitter bij van, uh, van de Labour-partij, de voormalige voorzitter van de Labour-partij. Uh, en, en, en belangrijke businessleiders. Dus ja, uh, iemand die nou, ja, meerdere gezichten Meer heeft in ieder geval. Hij heeft hier de pers vooral uh, gehaald, Robert, met uh, zijn harde... Opmerkingen over asielzoekers en immigranten. Heeft hij daar inderdaad zulke gehaarnaste standpunten over? Ja, zonder meer. Um, maar ik moet, hem ook, moet ook direct zeggen dat het hem niet is gelukt... om daar een uh, echt punt van te maken tijdens de campagnes. Hij uh, wil eigenlijk uh, terug naar uh, de periode van John Howard, zijn grote voorbeeld. Uh, die uh, probeerde asielzoekers het zo moeilijk mogelijk te maken... en niet zozeer mensen die met het vliegtuig komen, maar vooral de bootvluchtelingen... Die worden op kleine eilanden gezet in de stille oceaan. Die moeten daar eigenlijk maar uh, wachten uh, of ze überhaupt worden erkend als, als vluchteling. En uh, als ze dan naar Australië mogen komen, dan alleen op tijdelijke visa. Nou, hij uh, scoorde de afgelopen drie jaar eigenlijk volop met, uh, met zijn asielzoekersstandpunt. Vooral ook omdat het leven niet lukte om uh, de stroom met, uh, met asielzoekers te stoppen. Uh, maar vlak voor de campagnes kwam uh, Kevin Rudd. Met een plan dat nog veel verder ging dan waar, waar dat was de, de Labour-leider eigenlijk voor stond. Ja, dat was de Labour-leider. En, en um, toen net weer hersteld als premier. Uh, en hij kwam met een plan dat nog veel verder ging. Mensen moesten namelijk in Papua-Nieuw-Guinea worden ondergebracht. Um, en mochten daar ook niet meer, uh, meer vandaan komen. Ja, dat uh, neutraliseerde eigenlijk dit onderwerp een beetje voor de verkiezingen. Maar uh, het is een belangrijk onderwerp in de Australische politiek. Dus het is iets waar uh, ook uh, Tony Abbott absoluut iets mee moet gaan doen. Het gaat economisch eigenlijk heel goed met Australië. Al 22 jaar uh, groeit de economie. Waarom is de regerende Labour-partij dan toch zo hard afgestraft? Ja, economie is het belangrijkste onderwerp geweest deze, deze campagne. Je zou inderdaad denken met uh, alle... Uh, gunstige uh, uh, getallen die, die voorbij zoeven hier in Australië, moet het voor leven toch een eindje zijn om herkozen te worden. Uh, we hebben een triple A rating hier. Nou, dat hebben niet zoveel landen in de wereld meer tegenwoordig. De werkloosheid is laag. Uh, het groeit inderdaad, wat je zei, al 22 jaar onafgebroken, Maar uh, leven wordt afgestraft niet zozeer voor de prestaties die ze hebben geleverd, maar voor de, de leiderschapsperikelen die ze de afgelopen jaren bezig heeft gehouden. Die Kevin Watt, die werd natuurlijk ooit gekozen tot premier in uh, 2007 was dat. Werd vervolgens afgezet omdat men vond dat hij het niet goed genoeg had gedaan. En zeker niet bij de kiezers in de smaak viel. Uh, en uh, de afgelopen drie jaar heeft hij eigenlijk voortdurend geprobeerd... om zijn opvolger Julia Gillett voor de voeten te lopen. Uh, te veel bij ruzie. De is natuurlijk het beeld blijven hangen. De partij is drukker met zichzelf en met het regeren van het land. De nieuwe premier heet Tony Abbott en hij draagt een minuscuul rood zwembroekje. Dankjewel. Robert Portier in <laughs> Australië. Terug naar de muzikale inspiratiebronnen van het duo Acta en de Munich. Ze winnen de Radio 2-prijs morgen. Uh, Paul, lijken jullie muzikale smaken eigenlijk op elkaar? Uh, ja, volgens mij wel. Volgens mij hebben we hetzelfde... Uh, ja, dat lijkt op elkaar. Maar het is wel... Uh ik ben bijvoorbeeld, uh, ik heb een aantal hang-ups. Ik heb een uh, hang-up uh, Tom Waits, ik heb een hang-up gehad, bijvoorbeeld de doors. En Thomas heeft ge eigenlijk geen hang-ups, hij heeft steeds nieuwe uh, dingen die hij ontdekt. En een aantal ouders, zoals uh, Elvis bijvoorbeeld, we wat we, we al gehoord hebben. En uh, bijvoorbeeld Rob de Nijs bijvoorbeeld, dat ik denk, hoe kom je erbij? Maar dat is dan weer uh, een typische Thomas hang-up. Thomas, ja? hoe kom je erbij, Rob de Nijs? Rob de Nijs is een, is een geweldige entertainer, dat mag de man niet onderschatten. Een goede zanger, die weet wat hij kan en het verhaal wat hij vertelt. Ik ben fan van Rob geworden toen hij die uh, LP maakte met uh, Boudewijn de Grootnummers. Er zijn heel veel zangers die maar wat doen en die denken als ik in toon blijf dan is het wel goed. Rob de Nijs vertelt je een verhaal. En huh? daar staan 15 andere tegenover in Nederland die denken dat ze iets doen, maar totaal niet weten waar ze over zingen. Als je twintig jaar samenwerkt en zo nauw samenwerkt als jullie... groeien dan naar elkaar toe, ook muzikaal, of groeien je uit elkaar? Nee, we groeiden wel naar elkaar toe. Alleen het is Paul niet erg gelukt om mij op te voeden... met Led Zeppelin en Thin Lizzy en dat soort bende. Want ik wil, ik wil wel weten, maar ik kan niet onthouden. Het komt niet in mijn muzikaal geheugen, terwijl mijn broer was punk... Mijn oudste broer, dus ik ken heel veel punk mensen die Paul dan waarschijnlijk weer niet kent, maar zijn broers zijn net iets ouder en die kwamen met de harde muziek uit de jaren 70. Paul, je hebt onder meer Van Morrison uitgekozen, is, is dat waar je van houdt? Ja, nou, Van Morrison is, is ook wat ik later uh, pas ben, ben gaan ontdekken toen ik zelf alweer wat uh, langer bezig was en uh, dat is dat typisch zanger die zich. Keurig beweegt op, de, op, de, op het snijvlak waar, waar wij het ook proberen. Behalve dat hij echt een popzanger is. Maar over Rob de Nijs gesproken, als iemand weet wat hij moet zingen, is het Van Morrison. Ik bedoel, dat is echt een, ja. een, een stem uit Duizenden. Ja, Rob de Nijs weet dat ook hoor. Ja, weet ja ik ook wel, dat weet ik ook wel. Dat weet ik ook. Maar Van Morrison is, is dan. Uh, dat is een stem uit Duizenden. Maar Van Morrison kan nog iets extra's. Van Morrison kan. Uh, zingen waar je over wil zingen en dan voor jou verbergen... voor het geval je daarover zou kunnen irriteren. Want Have I Told You Lately That I Love You is, is iedereen's favoriete liefdeslied, zo'n beetje. Maar dat gaat gewoon over zijn uh, liefde voor de lieve heer. En dat ja. is weer een knappe, knappe kant die, die Rob misschien niet heeft. Dat is goed tekst schrijven. Paul, heb je Van Morrison ja. wel eens zien optreden? Want ik wel. Het was vreselijk. Die man hij heeft geen contact ja, met de zaal, niet? Ik heb hem één keer zien optreden uh, in Ahoy... En hij, Toen was hij uh, aan het, een soort aan het try-out, hij speelde in het voorprogramma van Dylan. En, uh, hij was een soort aan het try-out, hij was iedereen aan het dirigeren, hij was en hij was. Ja. Maar als die man gaat zingen, is het gewoon, uh, uh, het schijnt ook een ontzettend trot te zijn. Alleen als hij gaat zingen, is het, ja, dan vergeef je hem alles. Wat gaan we van hem horen, Paul? Ik hoop uh, dat we hebben uitgezocht uh, The Way Young Lovers Do. We stroll through fields all wet with rain And back along the lane again During the sunshine In the sweet summertime The way that young lovers do I kissed you on the lips once more That gets right zijn altijd onaardig tegen het publiek, maar zingen kan die. Straks nog meer van de muzikale keus van Acta en de Munich. Maar nu eerst politiek, want wordt het een hete hersen... Voor het kabinet Rutte of weet de coalitie nog steeds bruggen te bouwen? Die vraag hangt de komende weken en maanden boven het Binnenhof... of liever gezegd boven Binnenhof... 22, want daar zit de Eerste Kamer. Nou, over die weken en maanden ga ik praten met Pieter Gerrit Kroeger... CDA-volger, samensteller van het rapport Frisse... over de verkiezingsnederlaag van die partij in 2010. Peter Bootsma, parlementair historicus... bezig met een proefschrift over coalitievorming... en bovendien D66-raadslid in Leiden. En Mark Chafan, politiek commentator van NAC Handelsblad. En ik begin bij meneer Chavan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens waar de kranten de hele week over schrijven. Namelijk het nieuws dat D66 deze zomer gevraagd zou zijn. Of juist gevraagd zou hebben of ze mee mochten doen aan het kabinet. Wat, wat denkt u daarvan? Um, ik denk dat het een beetje is zoals bedrijven die al of niet overgenomen worden... of zouden willen overnemen. Iedereen praat met iedereen. En ik, ik vond zo tegenstrijdig de verklaringen of de... Insinuaties die na het uitlekken van dit verhaal uh, werden gewisseld, dat ik denk dat iedereen een beetje boter op zijn hoofd heeft, omdat hij het niet gedaan wil hebben, en dat iedereen natuurlijk met iedereen heeft gepraat. De coalitie stelt het nu voor alsof Alexander Pechtold als de eerste de beste bedelaar vroeg. Als ik minister van binnenlandse zaken mag worden, wil ik jullie wel steunen. Ja. Ik weet het niet, maar het klinkt me niet zo logisch. Uh, misschien dat hij nog best eens een keer minister wil worden, omdat nou midden tijdens de rit van een zittend kabinet dat de meerderheid heeft in de Tweede Kamer te gaan wedelen. Het is gewoon onnozel, lijkt me niet waarschijnlijk. Peter Bootsma in Leiden, u bent uh, bezig met het onderwerp coalitievorming. Gebeurt het eigenlijk wel vaker, zo'n zo poging om midden in de zomervakantie ja, een soort tussenkabinet te formeren? Uh, nou, de laatste keer dat we het in Nederland gehad hebben, dat was in 1965. Oh, dat Dan is een tijd geleden. Aardigheid terug, omdat en sindsdien is ook een soort gewoonte ontstaan... dat als je tussentijds van coalitiepartner wisselt... dat gebeurde toen, omdat er toen een centrumrechtskabinet viel... en een centrumlinkskabinet kregen... dat er toch wel even verkiezingen eigenlijk worden te zijn. Steken nog, D66 is zo ongeveer opgericht... omdat er toen juist tussentijds van partner gewisseld werd. Dus maar dat is weer een mooie ironie van de geschiedenis. Maar dat deed Alexander Pechtold misschien niet meer... dat dat de reden was om D66 op te richten. Uh, nee, dat zal die inderdaad niet meer meegemaakt uh, uh, hebben. Maar het is wel een conventie die toen ontstaan is. En sindsdien wordt er wat vreemd van opgekeken uh, om uh, echt tussentijds. Nou ja, het is niet echt een wissel, het is een uitbreiding. Uh, maar het toont het ongemak aan van uh, de coalitiepartijen. Uh, en uh, voor een deel uh, ook misschien wel het ongemak bij de oppositiepartijen. Want betekent het dat de coalitie dan eigenlijk toch er geen vertrouwen in heeft dat ze het met z'n tweeën kunnen? Uh, in elk geval dat ze een aantal problemen kennelijk wel verwachten uh, inderdaad in die hete herfst in het najaar. Wat je dan het meeste leest is uh, het belastingplan. Uh, dat wordt altijd in de week voor kerst in de Eerste Kamer behandeld. En uh, als dat verworpen wordt dan heeft dat wel redelijk ingrijpende gevolgen. Overigens, ook dan gaat het land niet te gronden. Dan houden we gewoon dezelfde belastingtarieven als het jaar ervoor. Maar dat... Nieuw beleid kan dat niet. Dat, nee, dat is voor een aantal partijen wel weer vervelend. Want daar staat precies in welke belasting met hoeveel procent verandert uh, in het komende jaar. Meneer Kroeger, je hoort uh, dus de hele week al over geheime gesprekken met uh, D66... en uh, daarvoor ook met GroenLinks. En Ik zag nu dat Diederik Samson ook bij de SP langs is geweest. Uh, waarom lopen ze eigenlijk niet meteen door naar het CDA? Want die, die heeft genoeg zetels in de Eerste Kamer... en zou ze van het hele probleem kunnen verlossen. Ja, het, het punt is... Uh... Het heeft niet zo vreselijk veel zin om een soort coalitie te vormen... met een partij in de Eerste Kamer... die je in de Tweede Kamer voortdurend zegt niet nodig te hebben. Dan heb je dus als het ware twee CDA's. Een CDA in de Tweede Kamer. Die voert dan politiek A en een CDA in de Eerste Kamer voert politiek B. Dus hoe vaker men dat benadrukt... hoe minder ruimte als het ware de heer Brinkman aan de zijne krijgt. Want anders is het net alsof de heer Brinkman een soort nieuwe CDA het oprichten is. Dus met andere woorden, hoe meer de coalitie Elko Brinkman het hof maakt... hoe meer Sibrand Buma vanuit de Tweede Kamer moet zeggen... nee, doen we niet. Nou, ik kan mij voorstellen... kijk, als ik de partijvoorzitter van het CDA was, wat God verhoede, uh, dan zou ik zeggen van uh, Elko, je kunt natuurlijk niet... Uh, uh, als het ware een, een soort een kabinet Brinkman he, bij, bij Rutte maken... waar dan Sibrand van niks van weet. Dat kan niet. De heer, de heer Buma is de partijleider. En dus kijkt het CDA in de, in de Tweede Kamer net als in de Eerste Kamer gewoon is dat een goed voorstel van het kabinet. Kunnen we daarmee mee instemmen? Er is dus heel veel beleid waar het CDA van het kabinet zegt, nou ga zo door. Maar niet aanschuiven. Maar eh, op merites beoordelen en als je zegt dit vinden we geen goed idee. Niet aanschuiven dan moet je dat zeggen bij het Nee. Meneer van ik weet niet of er nou in weer een ander achterkamertje dat we nog niet kennen... ook weer gesproken wordt, of in een strandtent of een zwembad, noem maar op. Maar eh, het lijkt nu zo te zijn dat eh, de coalitie zegt... we brengen onze voorstellen gewoon in de Eerste Kamer, we kijken wel, we gaan op ramkoers. Is dat verstandig? Um, ja, ik denk dat je het ook helemaal niet ramkoers hoeft te noemen. De, uh, coalities worden gesloten op basis van de sterkte in de Tweede Kamer... Deze coalitie heeft daar een, een redelijk comfortabele meerderheid. Uh, ik kan me niet herinneren dat er uh, vierkansvergelijkingen vroeger nodig waren om coalities te sluiten. Waarbij je dan ook nog kijkt hoe de verhoudingen in de Eerste Kamer zijn. Dat is een relatieve nieuwigheid. Nou, uh, Verkenningen om al of niet informeel en al of niet op onderwerp met die paar zeg maar, uh, midden-oppositiepartijen in de Eerste Kamer uh, akkoordjes te bereiken, die zijn niet gelukt. Dat hoeven die uh, oppositiepartijen ook niet te doen. Dus wat je nu krijgt, is eigenlijk de normale gang van zaken. De, de regering uh, doet wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer die kan ze amenderen, uh, afkeuren of goedkeuren. Als ze goedgekeurd worden, gaan ze naar de Eerste Kamer. Zo hoort het. En uh, ja. Het hangt van het kabinet af of ze de temperatuur uh, meteen opstoken en zeggen: Als je mijn voorstel 1 en 3 niet aanneemt, dan wordt we het wel eens weg. heel moeilijk. Ja. Meneer Bosma, dus... wat heeft uw voorkeur dat dealen met bijvoorbeeld D66 of gewoon het maar proberen? Gewoon het chicken game spelen en kijken wie het eerst met de ogen knippert. Nou ja, we hebben dit kabinet nu eenmaal gekregen. En dat is toch een soort weeffout. En het kenmerk van een weeffout is dat je die niet of niet goed uh, in elk geval kunt herstellen. Nou, is het kabinet een weeffout? Nee toch? Uh, nou ja, toen het kabinet gevormd werd, dat is het bijzondere... dat kun je ook in de stukken van de Verkennerkamp allemaal wel lezen... Zeiden volgens mij zelfs ook uh, deze 60 in het CDA van: nou, ach, dat hoeft geen probleem te zijn. Uh, dat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Maar dat is het in de loop van die tijd wel geworden. Uh, en daar zit men dus nu met de gewakke peren. En als dat uh, ja, nog vier jaar zo door moet, dan zal dat wel uh, steeds ingewikkelder worden. Dat kan een paar keer misgaan in de Eerste Kamer. Maar dan is de vraag of er niet een moment komt dat het kabinet zegt: van ja, als echt belangrijke voorstellen daar verworpen worden, dan moeten we toch eens goed nagaan denken hoe we daar dan mee verder moeten. Ja. Meneer Kroeger, uh, stel ik ben uh, Mark Rutte, of uh, wat ook God verhoede natuurlijk... of uh, Jeroen Dijsselbloem. Ik bedoel dat ik zo'n positie zou hebben. Dat, uh, dat zou God moeten verhoeden. Um, en ik vraag u als CDA'er, noem maar nou eens twee of drie punten... waar ik water in de bij moet doen om jullie steun te krijgen. Welke komen dan het eerst bij u op? Kijk, het, het punt is, het, dit type gesprek is... Zeg maar het soort gesprek dat vroeger met het CDA werd gehouden... want toen had het CDA een hoop zetels te, te, te bieden. Het CDA is een heel andere positie, dus niet zo van... nou weet je wat, maak nou Ben Knaap, eurocommissaris... zelfs opvolger van Nelly... en dan zijn wij wel voor dat leenstelsel van studenten. Dat soort gesprekken worden gewoon nu niet meer gevoerd... want men heeft het CDA in dat op zich niks te bieden. Er zijn dingen waar het CDA, denk ik, van tevoren duidelijk zal maken ja, reken nou niet te veel op ons, ik noem maar eens wat... als meneer Plasterk allemaal gemeenten en burgemeesters gaat afschaffen... dat is ongeveer het enige wat het CDA nog heeft. Want het CDA een heeft hoop burgemeesters. veel burgemeesters. Ja, van, van vroeger, toen het CDA nog een hoop uh, zetels had. Er moeten voor het CDA zeker geen grotere gemeenten komen? Nou, dat, als je dat gaat doordrammen als minister en, en provincies opheffen en zo... dan zal het CDA niet blijven worden. Nou, dat leenstelsel, ja, daar zou je toch eigenlijk een... Uh, uh, dat is ook heel goed denkbaar, als je daar wat rationeel naar kijkt... een, een oplossing voor moeten kunnen vinden... Dat als het ware ja, studenten die he, de eerste jaren studeren en er niet zulke rijke gezinnen komen, niet meteen moeten lenen. Dat is zo'n punt. Kijk, he, we, we, ik hoor het Brinkman al zeggen, de Grieken mogen niet lenen, de studenten moeten het, dat is toch raar? Nou, zo zijn er een paar van dat soort kenmerkende dingen, ook voor het CDA. Dat heeft ook met gezinsbeleid te maken en onderwijs en zo. Dan was je, ja, uh, als het kabinet doet dat soort punten zegt, nou we luisteren vooral in de Tweede Kamer naar de kritische kanttekening van het CDA. Dan nemen we elementen van mee. Dan kan het CDA naar de Eerste Kamer zeggen... nou, u heeft een aantal goede punten. Ingebracht. Dat houdt u niet gehoef, want het heeft de meerderheid. Dat helpt natuurlijk de eerste kamerfractie van zo'n partij... om te zeggen, nou, alles afwegend, we geven de minister de steun. Dus, de dus nog, een de keer weg, de nog een keer de weg naar Elko, het hart van Elko Brinkman... loopt, loopt via Sibrand-Puma. Natuurlijk, want die kan amendementen indienen, die kan eventueel CDA-wijzigingen... de, de bewindzieren kunnen overtuigd raken door, door als omzicht of mevrouw Keizer wat roept. En dan zegt ze, ja, is dat een goed idee, neem ik mee. Dat helpt natuurlijk. En weet Elko Brinkman dit ook? Want ik kan me voorstellen dat ze bij de coalitie denken van een man met zo'n lange bestuurlijke ervaring en zo'n gouvernementele instelling, die krijgen we misschien toch wel mee. Misschien juist omdat hij dat zo goed weet, heeft dat te maken met het feit dat hij die grote ervaring heeft. Meneer van, wat moeten ze in elk geval door de Senaat krijgen om door te kunnen regeren, denkt u? Ja, de grote bezuinigingen en de grote hervormingen, dat gaat voor een deel samen, voor een deel niet. Ik denk dat als je zegt, uh, laten er tien van die grote punten zijn. Uh, Pensioenen, hypotheken, zorg, thuiszorg, decentralisatie van zorg naar de gemeentes. Een aantal uh, ingrijpende veranderingen van de kindregelingen, zoals dat heet. Uh, stel dat je tien van die dingen hebt. Ik kan me voorstellen dat het kabinet zegt, nou als we er een stuk of zeven uh, ongeschonden doorkrijgen. Met misschien wat uh, aanpassingen voor uh, uh, Sibrand Buma. Uh, dan zijn we niet ontevreden. Dan zit er wel een extra gaatje in de begroting... maar die is toch zo lekker als een mandje... en komt er ook vaak niet helemaal uit zoals je me afspreekt. Dus dan kunnen ze regeren. Als, als zeg van de tien grote punten er vier of vijf overblijven... Ja, dan kan je een moment krijgen, uh, uh, al of niet... met de gemeenteraadsverkiezingen vers uh, achter de keel... dat ze zeggen, nou, we kappen ermee. Meneer Bootsma, tenslotte, denkt u dat bij volgende kabinetsformaties altijd rekening zal worden gehouden met de verhoudingen in de Eerste Kamer? Ik denk het wel, want uh, de meeste politici in de top van dit land... die houden niet zo erg van onzekerheid en van voortdurend uh, moeten schipperen. Ze hadden nooit verwacht dat die Eerste Kamer zoveel problemen zou geven... nog maar een jaar geleden. Dus ik denk dat we de voltooiing van de parlementarisering van de formatie... wel gaan zien bij de volgende formatie... en dat er toch dan altijd wel even goed de verhoudingen in de Eerste Kamer bekeken zal worden. U hoorde ons politieke panel. Mag ik jullie bedanken? Het bestond vandaag uit Mark Schavan, Pieter Gerrit Kroeger en Peter Bootsma. En eh, voor zover het u, u nog niet had gehoord, de muziek wordt vanavond uitgekozen door ACTA en De Munnik. Want die krijgen morgen de Radio 2 Mijlpaal. Thomas, wat is dat eigenlijk voor mijlpaal? In het feit dat je luisteraars onthouden wat we ook weer aan doen waren, geloof ik. Ja, maar af en toe moet je dat weer, weer even zeggen. met wie je ook alweer praat. Namelijk ja, nee, Thomas Acta, ja. Paul de Munnik. Het zijn drukke oh, mensen, die wow. luisteraars. Ja, sorry, wat was de vraag? Wat de Radio 2-mijlpaal is en hoe eervol dat is om hem te winnen? De, ja, de, de, dat is een beetje. Uh, dat ik nu, uh, hoe noem je dat? Mijn eigen duivenroem. Of zelf mijn eigen veren oppoets. mezelf vleugel dus aan zou Rut zeggen. Maar wij krijgen die prijs, omdat Twitter is ons verteld om ons belanghebbende uh, uh, bijdrage. in de afgelopen twintig jaar aan de talige popmuziek. Jullie... Dus uh, wij waren niet in staat om die te weigeren, dat snapt u wel. En dat concert morgen, wat gaan jullie doen? We gaan alleen maar uh, singles uh, spelen die uh, de Radio 2 luisteraar heeft mogen uitkiezen. Dus het uh, over de afgelopen uh, 15 jaar of zo. En de luisteraars hebben het uitgekozen. Jullie weten inmiddels wel welke nummers het zijn, hoop ik. Ja, we hebben dat wel even moeten... We gaan weer naar ja. jullie muziekkeus. Thomas, ja. Your Song. Ik ken hem van Elton John. Jij hebt gekozen voor Your Song van Billy Paul. Waarom? Ik ken hem ook van Elton John. Dat is een, een hartstikke mooie versie. En de man heeft het ook zelf geschreven. Maar ik was altijd vroeg wakker op zondag. En dan uh, vlak voordat de Code De begon... was er niks op de radio... Dus dan streunde ik door de platenkast van mijn vader... en toen vond ik een grote zwarte man met een baard en een hoog hoed op. En die zong Your Song van Elton John. En wel zo godschuwelijk goed... dat ik me meteen kon voorstellen dat Elton John bij het luisteren van die versie zou zeggen... ja, zo had het eigenlijk gemoeten, ja. En die man met die baard en die hoed, dat was... Ja, terwijl hij schijnt zo ontzettend zwaar in de heroïne geweest zijn... dat de band een hele dag heeft zitten wachten op hem. En toen kwam hij binnen, hij kreeg een shot... hij heeft het nummer één keer ingezongen en toen is hij weer weggegaan... En toen zong die dit, Billy Paul, Your Song. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be a quite, quite a simple but a about how it done. I hope you. Don't How wonderful life is. When you're in the world. World. World. Billy Paul, en ik zeg lekker niet meer van wie dit de keus was, want anders gaan ze er me straks weer mee pesten. Your song heet het. Eerder was de tentoonstelling een enorm succes... in het British Museum in Londen. En vanaf aanstaande dinsdag kunt u me ook zien... in het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Verlangen naar Mekka met informatie over de jaarlijkse bedevaart... van moslims naar die heilige stad. Alia Azusi werkt bij het Rijksmuseum Volkenkunde... is betrokken bij de samenstelling van de expositie... doet ook de communicatie erover. Welkom. Dank u wel. Wat krijgen we allemaal te zien in Leiden als we gaan... Uh, heel veel. Een, een selectie van uh, topstukken uit de islamitische wereld. Uh, uh, en vooral ook een, een hele mooie selectie aan persoonlijke verhalen... van uh, Nederlandse moslims die op hajj zijn geweest. En dat zijn moslims van verschillende leeftijden... met verschillende afkomsten en verschillende motivaties... Ook om op hajj uh, te gaan. Hele mooie foto's, uh, zowel historisch als ook heel, heel erg kunstzinnig. Dus het wordt echt een hele gevarieerde en hele mooie tentoonstelling. Ik ben zelf nog niet op hart geweest. Ik weet ook niet of dat nee. er Kreeg komt. Krijg ik als bezoeker wel een ge, ja, het gevoel, zeg maar, via die tentoonstelling... Ja. dat je krijgt als je naar Mekka gaat? Nou, het gevoel als je zelf naar Mekka gaat... dat is natuurlijk op geen enkele manier na te boten. Dat zou... Dat zou, dat zou Want dat zou... hoe is het daar? U bent geweest. Ja, ik ben inderdaad vorig jaar geweest en dat is... Uh, ik, ik, ik heb op, op meerdere momenten geprobeerd dat te omschrijven... in meerdere interviews, maar eigenlijk kan dat haast niet. Het is zo'n diep spirituele ervaring. Het is zo'n zo uh, hoogtepunt in het leven. En ik heb bijvoorbeeld zelf geen kinderen... maar ik kan me voorstellen dat een moeder die een, uh, die een kind waard... op dat moment zo'n ja, soort van, uh, staat van euforie is... en in zo'n zo zo gelukstoestand is. Dat heb ik ervaren en vele anderen met mij, denk ik... op het moment dat we in, uh, in Mekka waren. En waar zit hem dat in? Dat geluksgevoel. Um, nou, dat, dat zit hem denk ik toch in het feit dat um, uh, wanneer je als moslim besluit om op hajj te gaan. Dus om op bedevaart te gaan. Dat je dat wel doet vanuit een hele, een hele duidelijke overtuiging. Dat je ook echt iets wilt uh, complimenteren in je, in je religie. En op het moment dat je daar, en daar dus bent. Is wel hetgene wat je waarschijnlijk het belangrijkste vindt in je leven. Is het meest dichtbij. Ja, dus je staat um, uh, dichtbij de kaba. De kaba is het, is, het, is het heilige huis van God. Het is uh, een zwarte doos. Het uh, is de, de zwarte doos, inderdaad. De zwarte doos met het, uh, met, met het doek eromheen. En alles wat daar gebeurt... heeft eigenlijk een hele religieuze en een hele, een hele spirituele, een spirituele lading. En dat maakt wel dat voor mij... was uh, nou, uh, religie is, mijn, is, is in mijn leven... toch het, het belangrijkste wat er is. staat mm -hmm. altijd op nummer één. En daar was dat zo, ja, zo, heftig. zo, zo heftig aanwezig. Zo, zo heel mooi aanwezig ook. En, ja, hier in Nederland is religie ook nummer één... maar moet ik ook gewoon uh, alle andere dagelijkse dingen... en je werk en alle andere dingen... en soms uh, is die balans toch een beetje verstoord. En daar is de balans zo, go zo goed. Hoe breng je dat over via een expositie? Ja, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk de, grote, de grote vraag. Nou, uh, Um, wat ik heel mooi vond, toen vorige week de tentoonstelling werd uh, opgebouwd... toen ben ik eens even een rondje gaan lopen met een uh, collega om mooi, mooie foto's te maken. En um, toen kwam ik in een ruimte die helemaal in het, in het uh, teken staat van Mekka. En in die ruimte waren heel veel uh, uh, stukken van doeken van, van, de, van de kiswa. De kiswa is zeg maar het zwarte kleed wat over, over de zwarte doos, kaba. Uh, uh, over de kabel hangt inderdaad. Daar waren heel veel stukken van, uh, uh, van dat doek opgesteld. En het moment dat ik daar, daar binnenkwam werd ik zo... Nou, een soort van overvallen en vervuld door zo'n gevoel: van wauw, dit is echt uniek. Want op geen enkel ander moment zijn er zoveel stukken, nou, misschien wel van honderd jaar oud, maar ook van één van jaar oud, bijeen. Uh, waar miljoenen mensen zoveel moeite hebben gedaan om een, om een beetje aan te raken. Hè? Want iedereen loopt altijd te dringen om toch een beetje dat, dat, dat, dat, dat huis aan te raken. En ik was daar in een ruimte met, ik denk, nou wel zes of zeven prachtige stukken. Die, die zeg maar de hele, een jaar lang het huis van God he, wat, hebben wat, bedekt. En wat ja. voor stukken zijn dat verdoeken? doeken? Dat zijn doeken. Het zijn stukken uit het doek. Het doek zelf is natuurlijk heel groot, maar dat, dat zijn stukken uit het doek die, die straks in de tentoonstelling staan, staan uh, opgesteld. Ja, en dat, dat, dat gaf mij zo'n zo ongelooflijk um, uh, sterk gevoel. Dat ik dacht van wauw, ik heb bijna het gevoel dat ik weer weer in Mekka ben. Maar dan, bijna, maar dan in Leiden. Maar dan, maar dan in Leiden. ja. ja. Uh, u had het al even over dringen. Dat, dat moet je, geloof ik, letterlijk uh, nemen. <laughs> ik bedoel, als je de foto's ziet, dan denk je: ja, ja. wat gaan daar heel veel mensen tegelijk naartoe? Ja, ja daar heb ik me toch, toch wel, wel behoor, behoorlijk in vergist. Um, uh, omdat, nou ja, drie, drie miljoen mensen. Ja, ma maak je daar maar eens een voorstelling van? Daar, daar kun je eigenlijk geen voorstelling van maken. En op het moment dat je daar, daar bent, dan is het eerst heel mooi. Dan denk je: wauw, zeggen, zijn dat veel mensen? Die komen allemaal voor hetzelfde. En dan komt die, die realiteit van. Maar we moeten wel allemaal op hetzelfde moment... precies hetzelfde doen, op diezelfde plek. Nou, en uh, uh, ja, probeer daar, daar dan maar eens rustig in te blijven. Ik vond dat zelf moeilijk. Uh, maar gaandeweg wen je daar natuurlijk aan. En niet bang om de voet te worden gelopen... Nou, op zich is het, is het allemaal zo um, uh, goed geregeld tegenwoordig. Dat, het, hè, dat er allemaal goede stromen heen en weer zijn. Maar als je dat niet, niet gewend bent, als je in Nederland heel erg gesteld bent op een soort van. als in de tram al iemand te dichtbij komt te denken: ho, ho, ho, mijn territorium. Nou, daar is dat die natuurlijk dat niet helemaal doen. niet. Hè. Iedereen hangt en doet. En, uh, Heeft die massaliteit de hartstikke niet een beetje gedevalueerd? Ik kan me voorstellen dat dat vroeger uh, heel bijzonder was voor mensen uit Marokko. maar ook heel veel mensen uit het voormalig Nederlands-Indië ja, die er naartoe ja, gingen. Ja. De, de, um, die waren ik, maanden onderweg. en Nu ja. neem je gewoon het vliegtuig en ja. ben je er. Ja. Um, Devalueren de, de zou ik het niet, niet te noemen. Het is wel veel gemakkelijker en veel toegankelijker geworden. Waardoor dus um, veel meer, meer mensen er veel makkelijker naartoe kunnen gaan. En vroeger was het echt iets heel exclusiefs. Uh, uh, mijn opa is jaren geleden uh, met de auto drie maanden lang onderweg vanuit Marokko. Nou, en dan hoorde je dus ook drie maanden lang hoorde je niet, Want je wist niet was hij aangekomen of niet. Nee, hij belde niet. Want dat was natuurlijk ook allemaal niet. En als Iemand dan terugkwam en die had zo'n reis gemaakt en ook overleefd en ja, dat was iets heel bijzonders. En nu is het een nou echt goed: wij stappen een vliegtuig in en we komen aan en we checken meteen in op Facebook. En nou, al onze vrienden kunnen zien uh, dat we er zijn en uh, en en de hele tijd is er contact en het, het, het is ook veel ja, gewoon veel toegankelijker geworden. Het is toch wel, toch wel iets iets massaler geworden, maar daarmee in gevoel helemaal niet minder. Bijzonder van de Leidse tentoonstelling, uh, die was in Londen niet... zijn foto's van Snoeko Gronje, 19e ja. eeuwse Leidenaar. Die, bij mij weten de eerste was die foto's heeft gemaakt ja, toen vanuit. Ja, de ja, ja dat? Um, hij is uh, uh, vermomd als moslim. Klinkt een, be een beetje gek, maar hij heeft zich dus voorgedaan als moslim... en is, uh, en is toen naar, naar Mekka gegaan en heeft, uh, heeft daar toestemming gekregen... om foto's te maken. En uh, dat vind ik zelf uh, heel bijzonder, omdat je op die foto's... zie je zo'n ander Mekka... En dan bedenk ik me dat dus in de tijd van fotografie nog... Mecca ook zoiets klein, kleinschaligs was. En nu je Nu, en nu, nu, nu zijn er wolkenkrabbers en nou is het één grote, ja, bijna moderne metropool. En, en, en dus nog, nog uh, uh, eigenlijk heel recent, hè, want de fotocamera was er al... zijn er dus foto's geweest van een Mecca met nou, een aantal mensen... en eromheen was het eigenlijk een soort van uh, ja, vlak, vlakke grond. En dat, dat is bijzonder om te zien. Tot maart in het Museum Volkenkunde, Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Ik ben een enorme souvenirjager. Is er ook een souvenirshop, hè? Ja, er is een prachtige souvenirshop met de leukste items. Dus dat, dat, dat komt helemaal goed. Dank u wel Als voor het u breekt. komt. Adia Susie. De US Open zou Nadal aan het winnen zijn. Marcella? Ja hoor, uh, eerste set uh, 6-4 voor de nummer 2 van de wereld, Rafael Nadal. Hij speelt tegen de Fransman Richard Gasquet. Die man met die mooie enkelhandige backhand. Maar ja, die backhand is dan toch niet goed genoeg. Eén break in de eerste set was voldoende voor de setwinst. Set 2 hebben we drie games gehad. Het staat daar 2-1 nu voor Nadal. Hij leidt alweer met een break. Dus het lijkt een routine-matige halve finale te gaan worden. Nadal dus in de driver's seat tegen Richard Gasquet. Koske. En dan nog een keer terug naar de muziek. Vergeet niet tegen de ja. mensen te zeggen wat je aan het doen bent, hè? Hallo, wij zijn Paul de Munnik en Thomas Acta. Mijlpaalprijs. Mijlpaalprijs. Als u daar nou even meegeschreven had de eerste keer, dan hadden we het niet zo vaak hoeverhoud. <lacht> Thomas Acta, Paul de Munnick. Vanaf 13 september heel snel dus ook een nieuwe cd. Wat staat daarop? Nou, het, komt geen, uh, het, het zal een verzameling met uh, singles worden deze keer. Uh, dat hadden we nog niet gedaan, dus dat uh, leek ons voor deze uh, gelegenheid wel aardig. Als je al jullie singles op een rij uh, zet, hè? we hadden het daarnet over jullie lieveningsmuziek, maar welke muzikale invloeden zien jullie zelf heel duidelijk in jullie oeuvre terug? Wie, wie zijn nou jullie ultieme inspiratiebronnen? Crosby, Stills, zou ik zeggen meteen. Mee eens? Ja, ik was... Still Nation young, ja en um, ja, dat, dat is denk ik misschien wel het meest uh, duidelijk. Ik denk ook wel uh, op een bepaalde manier uh, Nederlands hoop. Hoewel dat het op de voor de hand liggende manier omdat wij met twee tweeën in het theater zingen. Maar ja, en zo we hebben dus, ook een behoefte inderdaad weer om gewoon kleinkunst te maken. Dus dan proberen we toch lekker weer naar de Halsema en Jacques Belhoek te kruipen. Mm -hmm. Ja. Is Als de winter lang is, wordt het eerder Halsema dan Cosby Stills. Ja, ja, precies. Het laatste nummer, uitgekozen door Paul. Daar maak je me erg gelukkig mee. Het is The Night They Drove all Dixie Down van de band. Waarom? Ja, om, alleen maar om jou gelukkig te maken. Dat is maar, <laughs> de... maar dat wist je nog niet. Waarom echt? Nou, ik vind de band vind een, een grote, echt ook een hele grote inspiratiebron. Uh, die muzikanten bij elkaar, die zoiets geweldigs hebben neergezet. En ik had de uh, Night kunnen, kun ik had The Wait, ik wilde zijn zoveel nummers die, die, uh, die daarvoor in de komen. ik was nu echt in, uh, in stemming voor de Night at Go Ik zie Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor al deze gesprekken vanavond. En heel veel succes wensen in het Ziggo morgen. morgen. Zeker wel, graag. Dankjewel. Dankjewel hoor. En jij ook bedankt.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 They drove all Dixie down. Het gaat over de Amerikaanse burgeroorlog trouwens. Morgen om drie uur op Radio 2, het concert van Acta en de Munich... vanuit de Sigurdome in Amsterdam. Morgen op Radio 1, om elf uur s'avonds weer met het oog op morgen. Dan gepresenteerd door Erik Corton. Goeie zondag. Goedendacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.